Bewoners in de buurt waar het gezin woont... krijgen een gesprek met burgemeester Wolfsen over de dood van het jongetje. In Ivoorkust hebben aanhangers van de gekozen president Watara... opnieuw twee steden veroverd. Ze zijn nu vlak bij de hoofdstad Yamoussoukro. President Bakbo, die ondanks zijn verkiezingsnederlaag weigert af te treden... riep vandaag op tot een staakt het vuren. Hij zou willen praten onder leiding van de Afrikaanse Unie. Al meer dan een miljoen mensen zijn voor het geweld in Ivoorkust... op de vlucht geslagen. In Libië hebben de troepen van Gaddafi weer terrein gewonnen. Opstandelingen zeggen dat ze zich hebben moeten terugtrekken... uit de oliehaven Raslanouf na raketbeschietingen. In andere berichten wordt nog gesproken van zware gevechten. De opstandelingen waren sinds eind vorige week juist opgerukt naar het westen.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 Volgens de school had het niet zo ver hoeven komen. Je komt als uh, in, een, in, een, in een negatief klimaat kom je in het nieuws. En ja, meestal is dat dan uh, eigenlijk onherstelbaar op een gegeven moment, ook als je na uh, twee jaar uh, uiteindelijk uh, je gelijk krijgt, dan is nog maar de vraag of die schade te herstellen valt. Sinds april vorig jaar krijgt Assetiek overigens weer de volledige subsidie, omdat de school nu wel aan de doelstellingen voldoet, het ingehouden geld is alsnog uitbetaald. Zanger Johannes Heesters is niet welkom bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland. De artiest van 107 jaar oud was zes weken geleden met een grotere groep Duitse Nederlanders uitgenodigd om de koningin in Duitsland te ontmoeten. Vorige week is de uitnodiging voor Heesters en anderen door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken ingetrokken. Heesters woont sinds 1936 in Duitsland en trad daar tijdens de Tweede Wereldoorlog vaak op. Eind 2008 noemde hij Hitler in een reportage nog een goede kerel. Later bood hij daar op de Duitse tv zijn excuses voor aan. Esers had zich volgens zijn eigen website... erg op de ontmoeting met de koningin verheugd. Het weer, het is bewolkt en er vallen een paar buien. Het is ongeveer 15 graden. Morgen valt er opnieuw regen en wordt het iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam viel op de A20 vanuit Hoek van Holland... tussen de afrit Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk staat 3 kilometer. En in de kop van Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... op de N241, de weg tussen Schagen en Wochtem. Bij Schagen is de weg in beide richtingen dicht.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 Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Mag je fixen en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Je was een beetje dom. <laughs> je was een beetje dom. Deze week is het tien jaar geleden dat Nederland kennis maakte met prinses Maxima... door haar verloving met prins Willem-Alexander. Vanaf dat moment is ze niet meer weg te denken uit het Nederlandse koningshuis. Ze, zeeg, ze steeg met stip in de koninklijke populariteitslijstjes. We blikken terug op tien jaar prinses Maxima... met Marie Verhey, mede-auteur van het boek Koningin Maxima. Goedemiddag, hartelijk welkom. Uh, wat is haar beste eigenschap? Beste eigenschap? Uh, haar vrolijkheid en uh, ja, Latijnse schoen... Ja, Zonder dat, zonde dat kan je ja. geen kroonprinses zijn. Nee. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 200.000 meldingen binnen van ouderenmishandeling En vanmorgen is er een actieplan gepresenteerd dat ouderenmishandeling moet helpen terugdringen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten presenteerde zojuist haar plan op een symposium. En bij dit alles is hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westerdorp nauw betrokken. Welkom meneer Westerdorp. En goedemiddag. Wat is het meest opvallende punt uit het gepresenteerde plan? Uh, dat ze de rechtszaak van maakt. Ze stond daar, en uh, er is een. Uh, hier in Leiden. Op Leiden Academy is een, uh, een man of tachtig aanwezig van binnen en buitenland. En uh, ze vonden dat de staatssecretaris daar echt een, uh, ja, een uh, diepe indruk achter Omdat ze het uh, probleem vanuit haar hart en vanuit haar werkveld heel goed kent. En komt met een aantal maatregelen die uh, hout snijden. In Den Haag werd gisteravond gedebatteerd over de mislukte reddingsoperatie in Libië. Het was de avond van Hans Hille en Alexander Pechtold. Hoe hebben zij het gedaan en waarom werd het niet echt spannend? We gaan erover praten met opiniemaker Afshin Elian. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, voetballen gekeken of het debat gisteravond? Uh, samenvatting van voetbal en samenvatting van debat. En wat was spannender? Uh, voetbal. Een Belgisch bejaard echtpaar pleegde vorige week samen euthanasie. De man was terminaal ziek, de vrouw niet. Is dit in Nederland ook mogelijk? En voor welke problemen stelt dat artsen? We praten er straks over met de ethicus Guylaine van Tiel... verbonden aan het UMC in Utrecht. Welkom. Had je al eerder van een dergelijk geval van gezamenlijke euthanasie gehoord? Nou, niet via de publieke media. Maar ik heb wel begrepen dat het eerder wel eens is voorgekomen. Dat had ik eerder wel gehoord, ja. Ook op een dergelijke wijze? Uh, nou, daar was niet zoveel over bekend. Ook omdat dat niet echt publiek is gemaakt. Maar, uh, dus daar, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen.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 Ja, Rudy Westendorp. Uh, uit onderzoek bleek vorig jaar dat in uh, Nederland... jaarlijks ongeveer 200.000 gevallen van oudermishandeling worden gemeld. Heeft u de zicht op hoe groot dat probleem ja, in werkelijkheid is? Want dit is misschien maar een topje van de befaamde ijsberg. Ja, daar wordt uh, veel over gesproken. Uh, je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit een topje van de ijsberg is. Uh, toch zijn we het hier uh, vandaag uh, uh, met eigenlijk nationale en internationale collega's over eens. dat het waarschijnlijk een topje van een ijsberg is. Uh, je komt nu eigenlijk, deze 200.000 is een, uh, een, een, extra, een doorrekening van uh, eerdere onderzoek. wat in de eind jaren negentig heeft plaatsgevonden. En dan kom je uit op ongeveer 1 op de 20 mensen die uh, in een jaar met ouderenmishandeling te maken hebben. Eén. Op de 20, dat is heel op wat. de 20. Um, en de schatting is, is dat, dat, een, dat dat een te laag cijfer is. En er zijn bepaalde situaties. Ik vertelde net al iets van. Binnen een, een, binnen een huwelijk of binnen een, een, een relatie waar iemand voor moet zorgen voor iemand die echt heel afhankelijk is. Dat het ja, eigenlijk in de dubbele cijfers zit. Hm. Ja, want kunt u voorbeelden noemen? Waar moet ik aan denken? Nou. Um, een van de dingen waar het heel veel voorkomt is in een, uh, een zorgrelatie. Waar één iemand, <kwijde> een partner of een kind of een nicht, moet zorgen voor iemand die echt heel afhankelijk is. Of erg depressief is, of misschien ook vergeetachtig, dement is. Um, ja, en daar gebeurt, dat is een, een spannend, uh, spannende relatie in de zin van dat je dus heel veel erin moet zetten. Je bent ook heel veel fysiek bezig, geestelijk. Je, je slaapt nachts niet. Ja, en dan op een gegeven moment. En s morgens, ja, dan, dan brand je een keer door en dan begin je te mappen. Gewoon echt ja, te mappen, dat, dat gebeurt. Mappen gebeurt: schelden, vloeken, dreigen. Mm -hmm. um, en als het een incident is dan zeg je van nou oké okay, dan is het een incident maar dan geef ik toch nog aan van ja dat moet toch eigenlijk niet gebeuren en zeker als het dan ja. een klap is of iets in die geest dan heeft iedereen toch het idee van ja daar ga je een grens over dat moet niet gebeuren maar dat ja het kan dus ook ja, iets minder heftig maar dan wel heel, heel, heel langdurig hè, ja. dat er voortdurend gedreigd wordt ja maar als je dat doet dan, ja, dan laat ik je in de steek ja dat is niet ja, dat, dat, dat wil je niet dat dat gebeurt want zijn het ouders onderling of zijn het ook uh, verzorgers die ouderen mishandelen. De tweede vorm is dat... Um, komt dit nou bijvoorbeeld dan ook bij professionals voor? Want dat is het. Want we praten nu over de familiesituatie. Um, ja, dit, dit soort dingen gebeuren helaas ook in ja, verzorgingshuizen, in verpleeghuizen. En uh, de staatssecretaris heeft er ook prachtig iets over gezegd. Ja. Ja. In het begin denk je van, ja, dat komt in mijn huis niet voor. Maar het, het antwoord is, is dat het wel voorkomt. Ja, want vorig jaar, we hebben daar ook een fragment van vertelde Francis van Rijn in uh, netwerk EO Netwerk over de manier waarop haar moeder mishandeld werd door een verzorgende in zo'n uh, verpleeghuis. Het Haagse Willem-Dreeshuis. Ze maakte mm -hmm. opname met een dictafoon. En dat leverde de volgende schokkende oh. opname op. Ze lieten mijn moeder gewoon op de grond liggen. en Ze zei tegen mijn moeder, ik hoop dat je je pooten breekt en je heup erbij. En het, het was gewoon echt verschrikkelijk. Ik hoop dat je een keer flink valt dat je een been breekt. En het gebeurt wel een keertje, dat je, je poot breekt, Alsjeblieft. Ja, denk dat wel. Wat erg, hè. Je heup breken, dan is dat wel goed, hè. Erg, hè. Ja, kon, kon, kon, kon u het goed horen, wou ik wel zeggen, wat er gezegd is? Ja, ja, ja, ja. Je moest even de... de... He, om het zomaar te zeggen, de dader en het slachtoffer uit elkaar halen. Ja. Uh, maar ik schrijf hier, ik, ik, ik schrijf even een beetje mee. Nou, ook in het, Wanhoop, dat is wat je hoort natuurlijk. En uh, dat hoor je bij beide partijen. En er was uh, vanmorgen in de discussies bij ons, ook op het symposium. Er was een prachtige bijdrage van een Australische collega. En die zei van we moeten. Uh, natuurlijk zijn er grenzen waar je niet overheen mag. En je mag het ook niet goed praten. Maar we moeten ons wel realiseren dat, die, dat beide partijen... die zitten toch aan elkaar vast. Ja. En, en de, het, het gevolg daarvan is, is dat als we dus nu iedereen verketteren, dat is de partner of in dit geval we zeggen de verzorgende. Um, ja, dan, dan komen we ook niet verder. En waarschijnlijk is het ook zo dat, dat ook zo'n verzorgende, ook deze verzorgende in een situatie terecht is gekomen waar ze dus geen raad weet. Geen nee. raad weet met de situatie. Nee, wat je nou ja, als, als luisteraar denk je echt wat een ontzettende gemeene nare, ja. verschrikkelijke ja. verzorgster. Ja. Maar dat, dat bent u dus niet met me eens? Dat is, er zijn vast hele nare, vervelende verzorgsters. Um en daar, daar moet je echt een, een apart traject voor te maken. Maar ik geloof ook echt dat, laten we zeggen, het gros van de verzorgers, waarbij dit gebeurt, en ik praat het niet goed. Maar dan is het. ja, ze zijn in een situatie dat ze geen raad meer weten. En dan ja, in een paniek, in een soort wanhoop in. En deels is dat onbewust ja, dan dingen gaan doen waarvan we zeggen van ja, maar dat mag niet gebeuren. En daar is natuurlijk wel de professionaliteit van de verzorger voor. En ook van de instelling van het huis. Van, ja, dat mag dus niet gebeuren. Maar de oplossing is niet om, laten we zeggen. Die mensen dan maar eruit te gooien. Nee, nou, um, wilde staatssecretaris ook met oplossingen komen. Zij presenteerde vanochtend een actieplan. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste punten uit dat plan? Nou, ze heeft, ze heeft eigenlijk een bedrieslag gemaakt. Um, en wat dat betreft ben ik er eigenlijk helemaal mee eens. Dat is ook van de, de slag zoals we dat in Leiden Academy dan ook neerzetten. Ten eerste moeten we over het ding gaan praten. Uh, het ding, welk ding, dat dit soort dingen gebeuren. Laat die fragmenten maar komen. Vertel ook maar de verhalen. Vertel ook maar over het feit dat sommige mensen daardoor, uh, hè, laten we zeggen, zich van kant maken. Laat het aan de oppervlakte komen. Dat is een, een Nederlandse oplossing. Als we een groot probleem hebben wat niet eenvoudig op te lossen is met het een of het ander en iedereen worstelt ermee, laten we er eerst over praten, laat transparant worden, dan kun je er iets verder mee. En dan? Dan het tweede dat zij zegt is van laten we dan, en zij bereidt nu wetgeving voor dat er echt gezegd wordt van, hé, hey, um, dit is acceptabel en dit niet meer. Net zoals we bij de kindermishandeling hebben gezien van je, je, je ouders wordt niet meer geaccepteerd dat je je kinderen slaat. Maar is, is dat, dat soort... nu nog niet verboden dan? <tje> Oh, wat de kinderen betreft. Nee, nee, nee wat, de, de, wat, de, wat de ouderen betreft. <laughs> nou, daar, zijn, daar is nog heel veel vaag over. Ja. Echt waar? Ja. Daar hè? Het, oh. ja Dat niet oh, meneer Elian, schudt hier van nee. Wat, nee, wat ik wil kijk, u als zeggen? als je mishandeling pleegt. Of het nou gaat om kinderen, gaat ouderen, of zelfs bij dieren is verboden. Dat is gewoon een strafbaar feit. Het verbaast ja, maar dan is me. Dat waarom, waarom, waarom OM is niet actief? Ik bedoel nee. of het... En vooral is het nog ernstiger wanneer uh, uh, mensen zijn in een toestand, zoals uh, ouderen, ja. dat ze ook uh, hulpbehoefend ja. zijn. Dus dubbele ja. strafbaar. Okay. Ja, meneer Westerdorp. Dat, dat, dat, dat, dat lijkt zo makkelijk als, laten we zeggen... Kijk, als er een gebroken been is en dat is onverklaard... als, laten hm. we zeggen, iemand bont en blauw, prima, dan is het heel helder. Ja. Maar als we praten over, laten we zeggen... Uh, binnen de familie, laten we zeggen, het leger over... van de financiële rekening. Ja, ja. Nou, dat wordt al een stuk moeilijker. Ja. Als we praten over het treiteren van... Hè, dat is net zoiets als pornografie, dat is heel moeilijk te beschrijven... maar je zegt, er zijn bepaalde mensen en dat zie je gebeuren... dat getreit. en dan zeg je, maar dat wil je toch niet? Dat is toch onacceptabel? En daar is de wetgeving dus toch nog niet toe bereid. Ja. En daar zegt de staatssecretaris voor... laat ik het dan anders formuleren, dat net dat moet dichter. Ja, dat moet dichter. Nou wil bijvoorbeeld de AMBO... dat er net zoals in Engeland, een zwarte lijst komt van verzorgenden... die in de fout zijn gegaan. Moet dat hier ook niet gebeuren? Heeft ze het daar ook over gehad? We hebben het er heel duidelijk over gehad. En ook in het nagesprek met de staatssecretaris. Dit is bedoeld om twee redenen. Eén, mensen die dus echt in een fout gaan. Want je zegt van, ja, maar dit is zo verschrikkelijk. Dit kan nooit meer en dat mag nooit meer gebeuren. Dat je iets kunt zeggen van, ja, je krijgt een zwarte lijst. Ze heeft ook gesproken over het feit dat je een, een brevet van goed gedrag... Hè, dus dat, dat je daadwerkelijk ook moet zeggen van... ik ben niet eerder veroordeeld voor dit soort ja, mishandeling bij ouderen... dat je dan de volgende keer ja. toch weer bij een verzorgingshuis kunt aanklappen. Maar, maar zijn maar dit belangrijker... soort dingen... Sorry, zijn dit soort dingen nou plannen of gaat ze dit echt doen? Nee, dit gaat ze doen. Dit gaat ze doen. Dit, uh, zij, okay. zij vertelde mij privaat ook, of privaat of niet privaat... Zij vertelde dat dat dus nu bij collega... Uh, bij haar, uh, ja, mooi als mens. Zij zegt van, het, uh, het ligt nu bij, laten we zeggen, de collega's. Want je praat over wetgeving, het ligt nu bij opstelten. Dus daar gaat ze echt mee aan de gang. Maar het belangrijkste is nog ook dat we nu als maatschappij... dus ook gaan formuleren wat we nou acceptabel vinden... en wat we niet acceptabel vinden. Want een van de problemen is, is dat als je nou naar na die veroudering... Waarom, moeten we, waarom is dit debat er überhaupt vandaag? Dat is omdat we inmiddels zeggen van, nou, binnen de... Binnen een huwelijkse relatie, dan mag je elkaar niet in elkaar timmeren. We mogen kinderen niet meer slaan. Maar in die, voor die oude mensen is dat toch nog niet vastgelegd. En dat komt omdat het toch een beetje het afvalputje van, laten we zeggen, het levenseinde is. Ik, ik ben nog wel heel erg verbaasd over het getal. 1 op de 20, dat is veel. Ja, dat is ook zo. Waarom doen mensen dat? Ik bedoel, als je, je, je kan in de war zijn, dat kan een keer gebeuren. Maar 1 op de 20, daar zit een structuur onder, zou je bijna zeggen. Ja. Een van de belangrijkste structuurelementen die eronder zit, is dat iemand. Ik pik even mijn, het stukje van het betoog op. Als je aan het einde van het leven bent, dan heeft het eigenlijk. hebben we het idee van: ja, maar dat is niet waardevol meer. Dat stelt niet zoveel voor, dat mm -hmm. geeft dus ook de. De, eigenlijk een soort legitimatie. Let, let op, hè. Ik, ik zeg niet dat het mag. Maar het, het geeft <gacht> ja, ja. een soort pseudo legitime Ja, ach, het stelt toch niet zoveel voor. Ja, dus ja, laat, je mag het bijna exploiteren. Je hoeft je er bijna niet meer voor te schamen. En dan ja. krijg je een catch-22. Uh, ja, waarom maak je er eigenlijk moeilijk over? Ja, god, het is toch niks. Ja. Dus ik heb vandaag zelf ook opgeroepen. Ja, die oude mensen... Uh, ja, heel vervelend. En je bent dus, laten we zeggen, in toenemende mate afhankelijk. Je hebt ook ziekte, je bent ook vergeetachtig. Ver... Maar je moet er staan, je moet van je afbijten. Je moet... Ze moeten zich emanciperen. Ja, Want anders die... dan wordt er overheen gelopen. Kilène van Tiel, Ethica. Herken je er iets van? Ja, nou, ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ik zou toch denken dat de meeste mensen voldoende moreel besef hebben om te weten waar de grenzen oh ja. liggen. Dus voordat we allemaal gaan discussiëren over wat mag wel en wat mag niet, zou ik denken, we moeten vooral kijken naar oorzaken. Hè. Zijn men die mensen overbelast? Wat is de oorzaak van het feit dat mensen doorbranden? En laten we die oorzaken nou aanpakken in plaats van een discussie te gaan voeren over waar de grens ligt. Meneer Westerdorp, wat vindt u daarvan? wat Guilaine van naar voren brengt? Daar heeft ze natuurlijk gelijk, maar die vraag die was nog even niet gesteld. Um, de vraag was, waar we mee bezig waren is... waarom komt het bij oude mensen nog voor? En dan het volgende is inderdaad van ja... Een drijfveer is één de situatie. En de tweede, maar dat heb ik met het voorbeeld van die mantelzorger ook al aangegeven. En ook, laten we zeggen, de, naar aanleiding van het radiofragment. Ja, mensen die branden een keer door. En dat is omdat er overbelasting is. En daar ben ik het natuurlijk met, uh, met de collega volstrekt mee eens. En dat is denk ik ook de oplossingsrichting. En dat is het derde punt wat de staatssecretaris heeft aangegeven. Ik wil een blijf van mijn lijf functie hebben. Waarom wil ze dat? Omdat ze, laten we zeggen, de mogelijkheid wil hebben dat die relatie die de. de afhankelijkheid en totale wanorde is... dat dat tot rust kan komen en dat het opnieuw weer neergezet kan worden... met meer ondersteuning, opdat het niet weer gebeurt. Nee. Nou kost de uitvoer van dit hele plan zo'n zo zo 10 miljoen, begreep ik. Je zou ook gewoon die mensen in die verpleeghuizen wat meer salaris kunnen geven. Dan gaat het misschien ook een heel stuk beter. Ik denk dat je beide moet doen. Um, ten eerste moet je lab, dus de, de casuïstiek, de, de gevallen die je tegemoet treden, daar moet je een oplossing voor verzinnen. Daar is iedereen het over eens. Het tweede is, als het inderdaad zo is, en daar ben ik het mee eens, dat dit een voor een belangrijk deel ook een uiting is van overbelasting... en hoe wij naar kijken, moet je een diepte-investering doen. Maar dan moeten we dus ook een publieke debat hebben... dat we, laten we zeggen, de schraalte in de ouderenzorg... dat we dat nou een keer ter discussie stellen. Ja. Het, het geld kan maar één keer uitgegeven worden... en tot op heden is Nederland niet zo erg bereid... om ja. daadwerkelijk substantiële verbeteringen... in dit soort situaties aan te brengen. Oké, okay, nou laten we hopen dat het plan van de staatssecretaris... een beetje gaat werken, dat het getal van 1 op 20 naar beneden gaat. Alsjeblieft, Ellian. Elian, we hebben u uitgenodigd om te praten... over het Kamerdebat van gisteren over de helikopter. Uh, ik vroeg <laughs> aan het begin wat was spannender, het voetballen of het kamerdebat. Toen zei u het voetballen. En vervolgens werd ik op Twitter onmiddellijk gecorrigeerd. Want een debat hoeft helemaal niet spannend uh, te zijn, werd, uh, zei Litwin Jansen daar. Ben je het daar mee eens? Uh... Nou, een politiek debat is meestal wel spannend. Als het gaat om de functie van een minister... of de minister Kamer heeft juist geïnformeerd... of de minister op de juiste wijze functioneert... of hij bekwaam is, is meestal heel spannend. Ja, had Jawel. u verwacht dat het spannend zou zijn? Nee, omdat het eigenlijk om niets ging. Kijk, uh, de Kamer was geïnformeerd dat van alles en nog wat was fout gegaan. Dat wist iedereen. En het is ook begrijpelijk dat die mensen zich uh, vreselijker schamen. Of nou minister zijn, of die MIVD's, of andere organen zijn die bij betrokken waren. Nou ja, en dan op een gegeven moment, dat debat werd eigenlijk voorbereid in de media door één persoon, Alexander Pechtel. Uh, een paar dagen geleden zet ik radio aan, was Alexander. Zette zet ik televisie aan, journaal, is Alexander. Ga ik naar nieuwsuur, is Alexander. Ga ik naar die en Witteman, daar zat hij ook op schot van die twee uh, lieve mannen. En bent u allergisch voor hem? Nee, <laughs> maar op die dag dacht ik, wat is er aan de hand? Die zijn een staatschep gepleegd in Nederland. <laughs> <laughs> oh. maar ja, was... want dan ga je dan ga je ernstig dus afvragen, want ik ga, want waar was Cohen? Ja, natuurlijk gaat hij afwachten wat de brief is van de, van, van, van de bewindspersonen... Hè, wat de inhoud daarvan is... Ja, Rummer ook, eh, SAP ook. Al die eh, mensen gaan even afwachten. He, wat, dat die informatie moet binnenkomen. Ja. Dan ga je bestuderen, dan ga je in de kamer discussiëren. En soms gebruik je media om een beetje onder druk te zetten. Ja. Om informatie te krijgen. Maar in dit geval is het niet nodig, want het zou allemaal naar de kamer komen. En kijk, dat, dat, dat was gewoon een soort ordinaire jachtpartij. Dat ging van Pecht tot op uh, Hille. Ja, dat was gewoon een ordinaire jachtpartij. Maar je kan ook ook. Zeggen en daarom was het hele debat ontspoord. En toen ze, op een gegeven moment, toen gisteren begon... Eh, iedereen had het, uh, uw collega's hadden allemaal... onder andere buitengewoon extreem goede commentator... Gustaf Bessem had het gisteravond ook. Ja, het ging om, om het feit dat hij moest zich een beetje nederig gedragen. Het is toch onzin? Het moet om de inhoud gaan. Ja. Het ging om de helikopter, het ging om de vier Nederlanders. Daar moest het over gaan. Nee, hij moest nederig zijn. Nou, zou dan de problemen zijn opgelost als hij nederig is. Wat zou voor invloed hebben op de zaak ja. zelf. Dus, zo. U zegt het debat ging over het verkeerde punten. Verkeerde punten. En kon niet anders. Omdat, daarom heb ik krachtig genoemd. Omdat, omdat zo werd het eigenlijk. Uh, met behulp van Hilversum eigenlijk en kwaliteitkranten tussen aanhalingstekens... voorbereid eigenlijk zo'n debat. Ja, ja. Dat is heel erg. Voor... Maar mensen je dat echt tot, tot kwalijk nemen? Die doet gewoon zijn werk. Die is van de oppositie. Die denkt, ik word uitgenodigd in een programma. Ik ga zeggen wat ja. ik ervan vind. Ja, sorry, maar uh, Cohen is ook op van oppositie. Jolanda Sap, Emile Rummer. Kijk, u kent het me mechanisme, ik ook. Dan word je niet uitgenodigd. Je gaat het gewoon een uh, spindokter en een. Dan nooit je jezelf uit. Tot brengen, dan zit je daar. Uh, maar uh, dus dat, is het, dat is het mechanisme daarvan. Maar, Kijk, maar, is het... Mijn vraag is nog wel even wat ja. u hem dan precies kwalijk neemt. Waarom zou hij niet omdat de minister het... onder druk mogen zetten als, als hij dat wil? Uh, hij is toch van op, de oppositie? Op, omdat het niet ging. Nee, nee, dat mag, maar dan moet het om een, om een inhoud gaan. Dat mag, maar dan moet het om de inhoud gaan. En uh, dat was het niet het geval. Dus je mag minister natuurlijk onder druk zetten. Ik ben de laatste die zou zeggen... nee, ministers moeten nooit gecontroleerd worden. Streng moeten gecontroleerd worden. Maar het moet gaan om de inhoud. Oh ja. Mag ik twee voorbeelden ja? geven dat ze bevat van inhoud? Op een gegeven moment... Kijk, wij weten dat al, uh, althans Terloops had heel uh, gezegd... minister van Defensie, dat al eerder, één of twee dagen eerder... hadden ze ook zo'n vergelijkbare operatie uitgevoerd in Libië met ja. succes. Oké, okay, dat is heel belangrijk. Dan kun je je afvragen waarom toen goed ging en daarna niet. Hè? Dat is een belangrijk vraag, wordt niet gesteld. En daarna, gisteravond zegt hij... ja, nou, wij, wij hebben verzoek ingediend om van MIVD-informatie te krijgen... militaire inlichtingendienst van ons... En daarna kregen we niet, dus gingen we over tot operatie. Dat was fout, het spijt me heel erg, dat moesten we niet doen. Maar ik wist dat van MIVD niets bijzonder zou komen. Van het zijde van MIVD later om 11 uur kregen we bericht, maar had geen informatie die voor ons kan nuttig zijn. Daar ontstaat een hele belangrijke vraag. Eigenlijk hierover moest staan debat als je inhoudelijk voert. Hé, hey, wacht even. Dus wij hebben een inlichtingendienst. Die eigenlijk kan jou op zo'n cruciaal moment niet voorzien van informatie. Nee. Natuurlijk heeft de MIVD geen, geen mensen in Libië op dat moment. Maar gangbare uh, rutte is: je belt naar. CIA, Je bent naar Pentagon, je bent naar zeg maar, collega inlichtingendienst en zeg je: Nou heb je satellietbeelden? Wat is het onderwerp? Ja, kennelijk, kennelijk, kennelijk werkt het niet zo. Nou, kennelijk in ieder geval iets op dat moment heeft niet gewerkt. En dan wil je als Kamer weten, want dat is heel gevaarlijk. Vaak gaan onze militairen naar buitenland. We ja. willen precies weten wat de kwaliteit is. Want dat is de inhoud. Mm. En dan als je geconstateerd. Zelfs kun je het debat, moest je schorsen en zeggen: Nou, kom met volledige informatie waarom MIVD niet. Kon ja. over wat is uw verklaring dat het over de poppetjes ging en niet over deze inhoud? Uh, het is een beetje. Ja, uh, ik, ik denk dat het een verkeerde inschatting was van Alexander Pecht Die op een gegeven moment dacht: nou, Weet je wat, ik, ik ga niet op de bal spelen, maar op de man. He, dit, uh, we hadden over ouderen. Nou, uh, Hans Zille is ook oud. En dat de <laughs> taal, het kabinet is ook Hij uh, oh, uh, wordt ook mishandeld. Uh, lucht, oud. En, uh, en eerder had hij ook geen een of andere fout gemaakt. Nou dan. En zo wordt ongeveer een beetje hype veroorzaakt in politiek bedreven. Dat, dat, dat is een beetje systeemdenken bij, uh, bij, bij sommige politici geworden. En dat maken ze een enorme vergissing. Want die vergissing maakte Wouter Bos ook over Uruskant. Toen hij het kabinet ten val bracht. Toen dacht hij, oh, het Nederlands volk vindt het heel belangrijk wat in de Ruskan gebeurt. Dat was helemaal niet het geval geweest. Uiteindelijk... In de verkiezingscampagne hebben we het er niet meer over gehad eigenlijk. Nee, natuurlijk nee. niet. dacht je dat die 16 miljoen mensen zitten na te denken over een helikopter en vier bemanning. Helemaal nee. niet. Nee. Ze zijn allemaal heel blij dat iedereen gezond en veilig is aangekomen. Als het anders was gelopen, natuurlijk, dan was het een heel ander debat geworden. En, uh, en dan, ja, dat... dat, dat dan begrijpen mensen ook thuis niet. Nee. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, zelfs met al mijn kennis en kunde, als ik kijk, dan denk ik, waar gaat het nou over? Ja, maar uiteindelijk is gaat dit... het natuurlijk ook over een, een vervolg van meneer Hille. Kan hij dat departement aan? Ja, maar dat kunnen we ook niet beoordelen, omdat wij niet weten wat de stand van zaken was bij MIVD. Als, als wordt geconstateerd dat die MIVD niet goed functioneert en die minister snapt het ook niet goed, dat wat moet daar veranderen, dan kun je zeggen, Hille is niet geschikt daarvoor. Terecht. Maar dit soort inhoudelijke vragen kwamen niet aan de orde. Nee. Een minister moet een gebaar maken. Wat is dan nou voor onzin? Gebaar maken. Ja, oké, okay, hij gaat weer lachen en zeggen... Ja, nou, hij hij had lief. tot dat moment steeds gedaan alsof de Kamer een beetje lastige vliegen waren... die je van zijn, van zijn ja, revijn ja, moest ik Ja, ja debatteren met elkaar. Kijk naar debatten in, in het parlement van Engeland. Het moet het gaan om de inhoud. Daar moet je iemand, uh, iemand aanrekenen. Kijk, dat hij arrogant is, dat werkt ten nadele van hem in de publieke opinie. Dan hoef je hem niet te corrigeren. Je moet de oppositie daar blij mee zijn, zegt u. Je moet er hartstikke blij mee zijn. Je moet het over de inhoud gaan. En dan kun je zeggen, je bent arrogant en je geeft geen goede antwoorden. En je bent ook niet geschikt. Dan heb je je je geschokt. Even naar de andere aan tafel. Heb je het debat gevolgd? Ik heb het niet gezien gisteren. Marie? Ik heb het ook niet. Meneer Westendorp? Nee, maar ik wil wel zeggen dat het inschattingsvermogen van Hiller natuurlijk niet met zijn leeftijd te maken heeft. Dat snappen wij, dat u dat vindt. Hoe oud bent u ja, zelf? Ik, ik, ik, zat helemaal, ik zat helemaal te wachten. En ik kreeg de halve minuut later kreeg ik al het bewijs ervoor. Want net werd er een jonge man. Of we moeten Wouter Bos dus nu ook al een oude vent vinden. Die ah. wordt dus ook weer dicht van inschattingsfouten. Dus, ja, ik kon het even niet nou, laten. Nee, zeg niks over de leeftijd. Dan even naar uh, zijn algemeenheid, meneer Elian. U, u staat bekend als een rechtscommentator. We hebben een rechtskabinet. Bent u gelukkig? Gaat het goed? Rechtscommentator? Ik ben een... Uh, <lacht> Sorry, mag ik, ik afje? Al niet meer een, een rechts noemen nou? Nee, je mag het rechts noemen, maar dan zou je verrast worden... als ik zeg dat ik uh, Jolanda Sap hartstikke leuk vind. En een goede leider. Volgens mij heeft bewezen Jolanda Sap dat hij kwaliteit heeft. Was gisteren ook heel rustig, heel inhoudelijk bezig. Oké. Okay. Dan ben ik dan uh, Dan haal ik links. dat etiket bij u weg. Dan vraag ja. ik wat u van het kabinet vindt tot nu toe. Dit is een goed kabinet opluchting, verademing, dat eindelijk een beetje rustiger is geworden in Nederland. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, de tijden van Balken en Den Bosch, elke week ruzie tussen, tussen PVDA en CDA. Onderling. Dat, onderling. Dat hebben we niet meer. Dus het kabinet is degelijk. Degelijke ministers. En uh, ze hebben goede plannen. Denk aan uh, nationale politie en een hele hoop andere zaken. En in het algemeen ook op het gebied van multiculturalisme. Minderheden. Islam ook. Ja, iets rustiger is geworden. Dat is heel uh, gek om dat te constateren. Maar iets rustiger is geworden. Er wordt wel. Al gezegd dat Rutte iets te frivol aan het worden is, ook uh, rondom dit debat. Ja, ja kijk, uh, jullie waren als eerste heel erg blij en, uh, dus moet ook dat we <laughs> <dat, dat, laughs> eindelijk weer minister-president hebben die op een begrijpelijke manier uh, de, de zin uitspreekt en, uh, en, en de zaken aan de orde stelt. Het is, het is een, uh, ja... Hele bekwame en goede minister-president, volgens mij tot nu toe, ook ja. uh, dat wordt gewaardeerd door het Nederlands volk. Alleen, ja, je moet niet vergeten, het is een hele moeilijke situatie eigenlijk. Hè. We hebben een Eerste Kamer, waar ze waarschijnlijk geen meerderheid hebben. Met de SGP wel, Met de SGP wellicht, Ook met de onafhankelijkheid. Dat komt allemaal goed. Ja, ik, ik hoop het ook. Dat het ik wil nog even naar de oppositie. Hoe vindt u dat die het doet? Ja, ik, ik vind, bijvoorbeeld Jolanda Sap doet het heel goed. Wat, wat heel vindt u zo goed aan haar? Nou, zij is juist niet zoals uh, Alexander Pechter... op jacht op de man te spelen. Ze is inhoudelijk bezig. Ze denkt bijvoorbeeld, we denken dossier Kundus. oké, okay, ik vind het ook belangrijk dat wij iets doen in Afghanistan... moet geen terreurnetwerk worden in af Afghanistan... maar, ik heb mijn ideeën, op ja. die manier... dan gaat hij onderhandelen om dat punt voor elkaar te krijgen. Okay. En dan gaat hij niet op de man spelen... dan, gaat hij niet, dan is hij niet erop uit om een kabinet ten val te brengen... of dat soort dingen. Ja. En, en de rest van de oppositie, ik vind... Uh, ja, Job Cohen eigenlijk, uh, ja, dat mag ik niet meer zeggen is van sommige politiek correcte mensen, maar ja, hij moet echt weg, hoor. Ik bedoel, oh. Het is echt <laughs> belangrijk. U <laughs> bent helemaal kijk, niet rechts. Cohen nee, moet gewoon nee. weg. Nee, dat Frans, is voor Frans, eigen bestwil misschien. Ja, je? voor eigen bestwil. Ah, ik bedoel, kijk. kan burgemeester van Hilversum worden. Heel veel mededogen Dat kan niet u. meer. Hilversum nee. nee, is bezet, hè? Nee, is bezet is van Volkskrant. Maar uh, ergens anders burgemeester voor NEC worden of zo. Maar kijk, als je kijkt naar gisteren, naar Frans Timmerman. Ja, dat zie je gewoon een statelijke figuur. Die ook okay. kennis en kunde toont. Die zou hem op moeten volgen als die weg Ja, is. want dat is ook eigenlijk... Ja, het is niet heel geloofwaardig misschien voor u... maar eigenlijk vind ik het heel jammer dat wij zo'n zwakke... sociaal-democratische beweging hebben op dit moment in Nederland. Met deze woorden sluiten we af. Ik vind het een mooi slot. Ja, na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met Marie Verheij over de komst van Maxima tien jaar geleden en wat het Nederland heeft opgeleverd. En we praten met Guilene van Thiel ethicus over de gezamenlijke euthanasie van een Belgisch echtpaar. Maar nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. In Utrecht zijn een vrouw en haar vriend aangehouden in verband met de dood van het driejarige zoontje van de vrouw. Uit sectie is gebleken dat de peuter afgelopen zondag geen natuurlijke dood is gestorven. In december was de kinderbescherming gewaarschuwd over het gezin. En sindsdien waren er een paar keer hulpverleners langs geweest. President Assad heeft voor het eerst sinds het begin van de onrust in Syrië zijn volk toegesproken. En noemde de protesten van de afgelopen weken een test voor het land. De meeste demonstranten zijn volgens Assad samenzweerders die Syrië te gronden willen richten. In Libië hebben de opstandelingen zich uit de oliehaven Raslanouf moeten terugtrekken. Ze kwamen zwaar onder vuur te liggen van de troepen van kolonel Gaddafi. En daardoor zijn de opstandelingen hals over kop uit Raslanouf gevlucht.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 ring westrichting ringwest richting Zaanstad... voor de afrit Haardem 2 kilometer. Na een aanrijding is de rechte rij dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkinnissen 3 kilometer. Bij de tunnel is de rechte rij dicht. Daar staat een auto met pech. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor het knooppunt plein staat 2 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier zitten aan tafel Marie Verhey Met haar gaan we praten over de vraag wat de komst van Maxima Nederland heeft opgeleverd. Kylène van Tiel, zij is ethicus. En met haar praten we over de gezamenlijke euthanasie van een Belgisch echtpaar. En verder ook nog te gast columnist Afshin Elian. En hoogleraar oudere geneeskunde Rudy Westendorp. Wilt u reageren? Gebruikt u dan Twitter. Dan kunt u in uw, hashtag, in uw tweet de hashtag DDD gebruiken. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, Marie Verheij, Maxima is tien jaar in Nederland... en lid geworden van de koninklijke familie. Had de familie van Oranje iemand als Maxima nodig? Ja, eigenlijk wel, want de familie bevond zich een beetje op een glansloos punt. Willem-Alexander uh, zwierf wat eenzaam rond over de royale Klinkt als een En iedereen zat toch te wachten op iets. Hè? Wat gaat er nu gebeuren met onze prins? En met uh, wie komt hij aan? En uh, in dat opzicht kwam uh, ja, Maxima als een... Uh, een vlinder uit een exotisch land, toch als een welkomen uh, gast hier uh, aanschuiven aan tafel in Nederland. Ja, nou, zijn er zijn de afgelopen jaren natuurlijk meer pr prinsessen bijgekomen. Maxima is ja, volgens mij nog steeds ver uit het populairst. Ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou, ik had even nog naar de lijstjes gekeken. Ze scoort uh, In 2008 uh, was ze de tweede uh, populairste Europese prinses, volgens een, een Belgisch blad. Maar in 2010 en 2011, volgens Nederlands bladen, zit ze ruim aan kop. en uh, Op afstand gevolgd door Mathilde van uh, België. Die uh, doet het daarna heel goed. En daarna komen uh, Mary en uh, Letitia en allerlei andere prinsessen. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik denk toch dat het uh, te maken heeft met haar... Niet, een beetje niet-alledaagse en ook niet-Europese uitstraling. Waardoor ze ja, iets aparter is. Wat van ver komt, dat ja. idee. Is, ja. Ja, want ze is natuurlijk volbloed Argentijn. Ze neemt die uitbundige Latijns-Amerikaanse cultuur mee. Ja. In een van haar eerste interviews spreekt ze ook daarover. Ik dans en ik zou blijven dansen. En ik zou blijven zingen. Maar houdt u er ook zo van? Ja hoor. ook. Ik, ik o, probeer of... hem altijd hem te duwen. Geeft u ook lessen hoe dat gaat? Zo dat gepassioneerde dansen? Of, uh, um, die heupen zijn een beetje strak. <laughs> Noord-Europese heupen. Ja, dan het... <laughs> maar hij kon wel. Ja, een heerlijke combinatie, Not. Hoe past dit bij het Nederlandse Koningshuis? Ja, dat is op een of andere manier toch wel, wonder, wonder wel wonderlijk goed gaan passen. Uh, eerst uh, hebben we natuurlijk ons hoofd gebroken over uh, het huis waar ze uit voortkomt. Haar, uh, hè, haar vader, die uh, niet zo'n vrije rol vervuld heeft. Meneer Zorikjetta. Ja, meneer uh, Zorikjetta. En uh, ik was zelf ook eigenlijk een beetje... Uh, ja, uh, niet zo heel erg blij met uh, Maxima. Ik, uh, ik was een keer in Argentinië geweest en had de verhalen gehoord over uh, het uh, regime, het echt een vreselijke regime wat daar uh, huishouden heeft. En als je dan weet dat die vader toch op een beetje uh, ja. hij moet van alles geweten hebben, ja, dan is dat niet zo leuk. Maar en goed, toch heeft zij ook jouw hart gestolen. Ja, hoe ze kan heeft dat toch nou? wel, ik ben toch wel iets anders over haar gaan denken, geloof ik. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe ja. dan? Zij kan er ook niet, niet aan doen dat haar vader ja. daarvoor gekozen heeft. Zij zit natuurlijk. Zij moet ook hem als het is haar vader, die kun je ook niet in het openbaar uh, uh, afkraken. Maar ze heeft wel in die zin afstand genomen van uh, wat hij gedaan heeft, zijn rol daarin, daarin is ze niet in meegegaan. Dus dat vind ik dan, uh, ja, dat vind ik dan wel mooi dat ze dat ook uitgesproken heeft. Ja, heb je nou ook voorbeelden uh, waaruit je kan zien... dat die zeg maar, Latijns-Amerikaanse invloed van haar, die, die losse heupen... Ja. Dat, dat, uh, ja, zeg maar dat het invloed heeft op het Nederlandse koningshuis? Ja, het heeft, uh, ja ze heeft een soort meer uh, glamour gebracht. En ze heeft ook het koningshuis een wat menselijker gezicht gegeven... door haar uh, uitstraling. Uh, neem bijvoorbeeld de manier waarop ze zich kleedt. Iedereen zegt natuurlijk, ja... Uh, wij dat begon zeggen, vrij stijfjes. Het begon, ja. Dat begon, ja, misschien omdat ze onzeker was, dacht ik, hè, wat moet ik aan en zo. Maar ze is toch wel een eigen stijl gaan ontwikkelen. En sommige mensen denken dan een beetje zuurig, Calvinistisch, van... ja, moet er nou zoveel geld voor al die uh, designkleding over de ballen gesmeten worden? Maar ze koopt ook wel wat minder uh, dure dingen. Ze schijnt door... ook gewoon bij de HEMA ja. rond te lopen tijd. Ja. Oh, dat vinden wij zo leuk. <lacht> <lacht> ja, maar ze koopt ook wel dure dingen. Doen. Maar ze heeft door haar uh, keus, denk ik, uh, heeft, spreekt ze tot de verbeelding van heel veel Nederlandse... Uh, vrouwen in ieder geval, maar ook mannen, denk ik. Die vinden haar leuk. Uh, is, en op de manier waarop nou, ze heel ja, ja, is. Ik zit te denken, u vindt het allemaal inhoudsloos wat we er nu toe gedaan hebben, denk ik, meneer Elian, of niet? Heel belangrijk, nee, nee, nee. Allemaal dit. Nee, Thijs, nee, dit is heel belangrijk. Oh. Het gaat om Koningshuis. Ja, ja dus heel belangrijk. Heel ja. Ja. Nee, ik zit me af te vragen, het heeft natuurlijk ook de mazzel dat ze heel veel in beeld is. Uh, uh, uh, uh, Pieter van Volhoof heeft ook hele leuke schoondochters, alleen daar weten we niks van. Misschien zouden die het net zo goed gedaan hebben. Nou, ja. daar weten we ook wel aardig veel van hoor. Dat ja, uh, ja. Nee, ja. Nee. is wel waarschijnlijk. Als je meemaakt hoeveel Nederlanders uh, toch uh, op de hoogte zijn van het uh, Koninklijk Huis gebeuren, nou dan ben ik een uh, ben ik een, een ja. bij. Maar die zijn echt minder leuk dan, dan Maxima. Nou, die volgen haar op afstand, die zijn wel leuk. Ja, die, st die staan ook in die lijst. Uh, Laurentien staat op, uh, ja, ook ergens op 8 of 9. Die is, uh, niet, dat is geen kleine, die ja, is gewoon nog van Pieter van Nee, Marilene, die, uh, komt, wel, ja. uh, die komt er wel geloof ik. Ah, nou, als je veel in de aandacht staat, kan het natuurlijk ook juist helemaal misgaan. Het uh, hoge bomen vangen ja. veel windprincipe. Ja, ja. dat bedoel, hebben zij ook meegemaakt. Ja, we weten ook niet wat ze vindt, hè. Ik bedoel, we kijken alleen hoe ze eruit ziet en of ze vrolijk lacht. Ja, nou, ja maar nou, meer dat is niet te helemaal. weten. meer nee. misschien niet. Nee. Nee. Nee. Nou, nou, nee. Nou, nou, nou. <laughs> ze, worden, ze worden kritisch gevolgd ook wel. Ook door uh, royaltyfans. Want uh, hè, die uitspraak in 2007 over hè, de, de, de Nederlander, de identiteit van de Nederlander. Die hebben ja. Geglopig, ja. Ja, ja, was, we al laten we, dat was, he? He? Dat was het Nu je ja. daarover begint, ja. laten we die nog even terugluisteren. Ja. Zo'n zeven jaar geleden begon mijn zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Maar de Nederlandse identiteit, nee, die heb ik niet gevonden. De Nederlander bestaat niet. Nou, en toen brak nou ja, de hel los, zou ik bijna zeggen. Alle Nederlanders vielen over haar heen. Was ja. dit nou echt een uitglijder van je welste? Het viel eigenlijk wel mee een beetje een uh, opgeblazen iets, dacht ik zelf. Nee, ja, nee. Maar nou, dat ja, was nee ernst, vond het oh, heel erg, volgens mij. Ja, ja dat was ernst, enorm veel debatten zijn gevoerd zelfs. Uh, je kan ook zeggen, ze heeft wel wat in beweging gezet. Nou ja, kijk, achteraf volgens mij Stees heeft gezegd dat is in de volkskrant. Kijk, zij heeft niets in de beweging gezet. En PvdA had de toespraak geschreven. Dat is natuurlijk fout. Dat moet je nooit doen. En PvdA in de Eerste Kamer die heeft de toespraak geschreven. Ja, dat is natuurlijk fout. Want, want we leven in een ander soort samenleving dan, uh, dan alleen maar een socialistische, uh, zeg maar, door socialisten geleide samenleving. Dus je moet het rekening houden met alle opvattingen. En dat is heel belangrijk. Daar kan je konen... niks meer zeggen. Nee, zij kon het zeggen. Nou, er zijn twee opvattingen daarover. Of, of, en, en, en... En we moeten. Ja, Sommigen zeggen in de, de Nederlander bestaat wel, anderen zeggen de Nederlander bestaat niet. Ja, kijk, uh, <laughs> ja. Al, al, als minstens Maxima gaat met de auto rijden, komt hij België binnen... dan merkt hij heel snel dat hij in een ander land is en een andere paspoort nodig heeft... en een andere taal soms wordt gesproken. Kijk... Het, het gaat het juist, juist. Het probleem was dat zij, en, en niet alleen zij, maar ook uh, Beatrix, steeds met die kersttoespraken gaf ze zo'n idee dat zij slechts willen één mening willen representeren: dat is mening van uh, zeg maar uh, multiculturele elite en uh, links-establishment. Of van haarzelf gewoon, hè? Ja, in ieder geval van haarzelf. Wij gaan nu ervan uit dat zij geen meningen heeft, en maar die van anderen zijn. Nou ja, dat, in die. In, in, in zo'n klimaat dan op een gegeven moment komt Maxima met zo'n uitspraak. Dan, dan krijgt hij een enorme lading. Veel werd geschreven in die tijd. hoor. voor nou, nou, ja. wie ja, ik, ik begrijp eerlijk gezegd helemaal niet waarom de mensen... we zijn die zo ervan overtuigd zijn dat de Nederlander er ja, bestaat. Dat Want dat u is. zegt, als ik in België kom, dan ben ik in een ander land. Uh, ik kom tegenwoordig ja. met mijn zoon wel eens in een voetbalstadion. Ja. Daar ervaar ik ook een enorme cultuurkloof... tussen de, uh, een groot deel van de mensen die om mij heen zitten... en waar ik normaal mij in beweeg. Ah, dus ik vraag mij af... Uh, is het überhaupt denkbaar dat er zoiets is als de Nederlandse identiteit... met al die verschillen die wij ook ja. in ons eigen land hebben? Nou, daar ben ik het helemaal eens met u. Hoor. Dat, dat is ook zo als je voetbalveld gaat enzovoort. En dat is precies de reden dat sinds... Uh, uh, ja, ik bijna 15, 16 jaar die discussie wordt gevoerd. Ik vind het persoonlijk dat er wel een minimale, zeg maar... iets bestaat wat je kunt zeggen, nou, dat is Nederland... en dat wijst naar Nederlanderschap, bijvoorbeeld de grondwet. De cultuur. Nu hier, hè, Prins Kruis werd opgezet. Ontvangen in Nederland ook met enorme haat. En uh, hè, werd die ook uh, behoorlijk beschimpeld in die tijd. Maxima ook in het begin iedereen wantrouwig. Ja. Wat is er nou aan de hand? Waarom komt uh, nou iemand uit Argentinië naar hier? Met die, met die moeilijke Maar hart, uh, zegt u. Ja. Later sluit u even Dat, terug. dat je maar, ook als iets. Echt, nee. E mag erg ik, mag ik nog zien. even op? Meneer Westendorp. Ja, meneer Westerdorp. Ja, als ik, als ik dat nou beluister, dan, eh, we hebben een, een prachtige vrouw, zelfbewust. Zegt ook een heleboel dingen. Ze komt met flair over en dan gaan we zitten katten. Um, nou, dit is geloof ik oh. geen katten. Tenminste, meneer Elian ja, wat, vond ik bedoel, wat ik niet Nee, nee, nee. Maar wat ik bedoel te zeggen is van, um, en dat is in het verleden ook al gebeurd, zo, dat maakt ze een uitgeving. Het is een zelfbewuste vrouw. En, en Meneer Elian heeft net ook al gezegd van, eigenlijk zouden we af en toe wat meer debat moeten hebben. We moeten eigenlijk uh, he, dat zelfbewuste, die standpunten moeten we tegen elkaar laten ketsen. Daar hebben we ook een parlementaire democratie voor. En ik vind dat ze nou zo'n prachtig voorbeeld is van, van, van, van hoe je zou eigenlijk zou moeten doen. Er zouden een hele een heleboel van de minderheidsproblematiek die we hebben. En of het nou oude mensen zijn. of dat je, laten we zeggen, op basis van huidkleur. ergens in een verdom hoekje zit. dan zou dat debat veel beter gevoerd kunnen worden. Het is echt. Ik denk dat het ook een beetje Hollandse ziekte is. van doe maar gewoon, doe maar blijf maar een beetje stilletjes zitten. En, en een beetje afwachtend. Nee, wat is nou zo mooi aan dat Engelse debat? Is je komt voor jezelf op. Je denkt dat je rechten hebt. en je moet met elkaar wielen en dealen. om daar een, ja. een mooi compromis ja. uit te krijgen. Nou, en prinses Maxima kan daar een aanjager van zijn. Ze is trouwens katholiek. Even nog terug naar uh, ja. Marie. Uh, de koninklijke familie is protestant. Merken ja. we daar iets van? Nou, nee, ik heb uh, voor het uh, antoine uh, heb ik een artikel geschreven. Uh, die hebben mij gevraagd. Antoine Baudard, de Baudaar. nieuwe Glossy van de ja. katholieke kerk. Ja. He, uh, ja. <lacht> een Glossy eerder heb ik mij gebogen over de vraag... hoe Calvinistisch Maxima wel zou zijn. Maar nu heb ik me gebogen over de vraag hoe katholiek ze nog nee, is. Nee. Nou, toen bij haar entree in Nederland zei ze... dat ze zich wilde oriënteren op het geloof van haar man... Uh, van het uh, oranjehuis van, uh, van hervormde huizen, van hervormde origine. Uh, alles is ook zo bedacht uh, dat uh, de prinsesjes die opgroeien ook uh, hervormd blijven. Maxima heeft toen gezegd, ik wil me gaan oriënteren op het geloof van mijn man... die in 1997 de beleidnis heeft afgelegd, dus ook niet niks... Uh, daar zien we eigenlijk niet zo heel veel van. Dus Ik ben eens een beetje aan het speuren gegaan en aan het kijken. En ik zie wel dat zij uh, bij haar katholieke geloof gebleven is. Nu is het katholieke geloof in Argentinië wat anders dan... veel uitbundiger dan bijvoorbeeld in Nederland. De, hè, de Nederlandse katholieken zijn wat protestants, zoals men vaak zegt. Um, dus ja, of ze zich nu echt... Uh, ja, ik, ik verwacht zelf niet dat ze, dat ze als nu nog... Uh, zich het al laten uitschrijven bij de katholieke kerk om protestants geworden, want dan had ze dat al gedaan. Dus de noodzaak om protestants geworden te worden is er niet voor haar. Misschien mm -hmm. uh, zijn protestants, uh, is het niet zo aantrekkelijk. Um, en uh, ja, het katholiek uh, het geloof is haar met de paplepel ingegoten en je wordt ja. nu eenmaal niet zo heel snel uh, protestants. Dus ja, zij manifesteert zich ook bij begrafenissen die we tot dusver hebben meegemaakt. Ook wel wat meer katholiek, vind ik. Hè? Met haar zwarte hoofdsluier om, heeft ze vaak gedaan. En daarin uh, laat ze wel zien waar ze staat. Want ja. haar schoonzusje die doet gewoon een <klaan> hoed op. Ja, nou is dat ook heel trendy. Maar goed, laatste vraag, even heel kort. Wat heeft Maxima uh, ons nou opgeleverd? In, uh, In één zin? Een menselijke gezicht voor het uh, vorstenhuis. huis. Ja. Okay. Dit is de dag op radio 1. And the women type like to prove it won't fall out. And all the men long in Irish style. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that done more here than they ever would do in a job.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 Rotterdam, dat zong Beautiful South. We gaan uh, praten met Guilenne van Til, Ethica, over uh, de euthanasie van een, een echtpaar in België. Wat is er precies gebeurd? Uh, volgens de berichten in de media uh, hebben vorige week uh, twee mensen gelijktijdig, die ook met elkaar getrouwd waren, die mensen gelijktijdig uh, euthanasie gekregen. En uh, zijn dus overleden daardoor. Ja. En hoe zit dat juridisch? Mag dat in België? Um, nou, die mag in België. Ze hebben vergelijkbare wetgeving uh, zoals wij die ook hebben. Uh, en um, daar is volgens mij niets uh, gezegd over of je dat ook in groepsverband zou mogen doen. Dat is in ieder geval wel opvallend. Daar gaat men over het algemeen niet van uit. Nee, want er zijn criteria. Je moet uh, uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In dat geval mag het. Dus dan zou in dit geval vastgesteld moeten zijn dat beide uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat werd ook in het persbericht uh, gesuggereerd dat er drie artsen waren... die hadden vastgesteld dat er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En uh, nou ja, ze moeten het ook zelf willen. Hè? Dat is ook heel belangrijk in de uiteraardierwetgeving. En dat is, uh, Laten dat... we daar blij mee zijn, meneer ja. Westendorp. Ja. <laughs> ja, en dat zou dus ook uh, aan de orde zijn geweest. Ja. En dan is er eigenlijk niks opmerkelijks, toch? Nou, het is in zoverre opmerkelijk dat we uh, ervan uitgaan dat er um, uh, bij euthanasie toch sprake is van een bepaalde noodsituatie. Iemand ja. die ineens ondraaglijk en uitzichtloos leidt en, uh, en waarbij de arts dus um, zich zo aangesproken voelt dat hij in een conflict van plichten terechtkomt: enerzijds de plicht om het leven te behouden en anderzijds de plicht om het lijden op te heffen of te verlichten. En als die arts geen andere uitweg meer ziet dan uh, het, het inwilligen van het verzoek om dan mag die dat doen. Um, nou is het natuurlijk niet uitgesloten dat twee mensen tegelijkertijd op dezelfde tijd in, zich in die situatie bevinden. Dat kan. Ja. Dus het is niet per se uh, verkeerd wat er gebeurd is. Maar het is wel opvallend, um, omdat uh, met name die vrouw kennelijk niet uh, heel ernstig ziek was. Um, dat is al uitzonderlijk. De meeste mensen die in Nederland uit aan ziek krijgen, die verkeren in de terminale fase van kanker. En ten tweede uh, werden er ook argumenten aangedragen door haar, zoals ik wil niet naar het verzorgingshuis, wat haar enige optie nog zou zijn. En um, ze had het kennelijk ook al maanden geleden met elkaar afgesproken dat het zo zou gaan. En dat roept wel wat vragen op, denk ik. Want dan, mag, dan zou het niet mogen? Um, nou, het moet in ieder geval zo zijn dat, uh, uh, althans dat is uh, de huidige richtlijn en wetgeving, um, dat er wel iets medisch aan de hand moet zijn op, op grond waarvan iemand ernstig leidt. Ja, je kan niet zomaar zeggen, ik wil niet meer, als mijn man er niet meer is. Nee, als je ik zegt, ik zit zo slecht in de financiën, of uh, ik ben, uh, ik ben of. nou eenmaal zo oud, of ik, uh, mijn man is er niet meer, ik wil niet meer. Dat is op zich uh, onvoldoende grond voor zien. Nee. Toch zijn er wel cijfers van mensen die uh, zelfmoord plegen nadat hun partner overleden is, ja. omdat ze het niet meer zien zitten, toch? Klopt, ja. Wat kan je daarover zeggen? Is dat iets wat veel voorkomt? Nou, het schijnt, ik heb eh, daar toevallig in dit verband ook Belgische cijfers van gezien, dat in ieder geval Bel in België de zelfdodingscijfers eh, van mensen boven de 80 jaar hoger liggen dan in elke andere leeftijdsgroep. Dus dat is op zich eh, wel ernstig. Dus zijn de verpleeghuizen daar nog verschrikkelijker? Ja, want ik, ik, ik, ja, kan mij bijna eigenlijk, ja, ik kan mij bijna niet meer inhouden. Want, nee, gaat u gang. Want eigenlijk is dit een, uh, ja, een prachtige illustratie. Als het waar is dat die vrouw dus een, uh, bang is voor het lijden wat haar te wachten staat op het, mandat, op het moment dat zij dus alleen komt. En dat, dat, ik hoor dat een beetje in de uitspraak. Of als dat gegeven zo zou zijn dat ik wil niet naar het verzorgingshuis. Ja, dan is dit eigenlijk de ultieme vorm van oude mishandeling. Want eigenlijk geven we die vrouw dus geen mogelijkheid om, laten we zeggen, een zinvol bestaan meer te hebben. Ik wil niet naar het verzorgingshuis. Ik wil niet op, op, op een dergelijke plek terechtkomen. Ja, dit is, dit is neglect, zoals we dat dan noemen, tot het, tot het uiterste. Maar dat snap ik niet helemaal. Want uh, uw betoog. Die vrouw is dan, die, yeah? die. Kijk, wat ik hoor, wat, wat tot de mogelijkheden behoort. Want we zijn allemaal outsiders. Maar dat er, er is één iemand, een, één van de partners of één van het, van het echtpaar. die heeft een dodelijke ziekte en daar is de euthanasie van op toepassing, het echtpaar overlegt, maar ik wil niet alleen achterblijven, die voelt zich misschien ook wat gebrekkig, en daar, daar is, laten we zeggen, dat dreigement. ja, maar dan kan ik niet meer thuis, ik kan niet meer zelfstandig zijn, ik kan mijn leven niet, ik moet naar het verzorgingshuis. Ja, als we in die maatschappij terechtkomen, en dat je dan als een daad van wanhoop alleen maar kunt zeggen, maak, hè, dan moet er maar een einde aan komen, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel vergang. Maar dat, dat zegt al iets over het verzorgingshuis, of over het beeld wat die mevrouw daarvan heeft? Beide. Want die mevrouw heeft toch ook voor een deel gelijk? Jij ja, is het zo erg? Ja, dat, dat, is, dat is een retorische vraag. Wij weten met elkaar, laten we de, die discussie, dat het schrale zorg is op het moment. U heeft mij net terecht uh, aan het begin van het uh, gesprek ook gezegd: van ja, maar waarom gaan we dan niet, laten we zeggen, meer, meer uh, investeringen doen? Dat er, laten we zeggen, die, die situaties ja. van mishandeling in het verzorgingshuis niet meer voorkomen. Ja. Nou, daar praten we over. Dus de, we, moeten daar, we moeten dat ook niet ontkennen. Guylen, okay. is de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland een argument voor uitzenden nou, dat weet ik niet. Um, uh, uh, ik denk wel dat er uh, uit de maatschappelijke beweging blijkt dat mensen... Uh in ieder geval laten merken dat zij moeite hebben om zin te geven aan ja. die laatste levensfase. Ja. En dat mensen die um, uh, uh, wat gebrekkiger worden, in de zin minder mobiel, minder sociaal vaardig, kwetsbaarder worden. worden dat die uh, vaker een gevoel hebben van zinloosheid. en een gevoel van hmm. te lijden aan het leven. en op grond daarvan een verzoek doen tot euthanasie. En, en wat zouden ja, we dan als u. samenleving, hoe zouden we daar als samenleving op moeten reageren? Zouden we dat toe moeten staan of zouden we moeten zoeken naar meer zingeving in die laatste levensfase? Nou, ik denk het, het probleem is dat aan de ene kant zijn er mensen die, die niet meer willen leven. En uh, er is ook natuurlijk een toenemende uh, uh, maatschappelijke trend om de nadruk te leggen op het idee dat je zelf over je ja. leven en ook over je levenseinde mag uh, beslissen. Uit vrije wil, hè? dat burgerinitiatief. Dat burgerinitiatief. Ja. Uh, het lastige is natuurlijk dat uh, die mensen vragen om stervenshulp en meer specifiek stervenshulp door een arts. En dat betekent dat zij van een ander vragen om um, hen te helpen ja, om uit precies. het leven te stappen. En de vraag is, wat moet die ander aan redenen hebben... en wat zijn legitieme redenen om dan die stervenshulp daadwerkelijk te verlenen? Nou, tot nu toe waren dat voornamelijk medische gronden. Hè. Hm. Er werd eigenlijk gezegd, dat moet een, echt iets medisch aan de hand zijn... waardoor een arts ook dat lijden goed kan beoordelen. Samen met de patiënt beslist dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En dan tot euthanasie overgaat. Hm. Maar nu ontstaat er meer afstand tussen die twee dingen. En komen andere overwegingen soms meer op de voorgrond staan. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik... Uh, ik ik kan niet goed beoordelen, ik zou dat niet in individuele gevallen willen zeggen, die mensen hebben ongelijk. Ik nee. denk dat, het, dat mensen dat ook niet zomaar uit het leven willen stappen. Dus dat dat wel een diep gevoeld lijden is van die mensen. Ik begrijp wel heel goed dat artsen enorm worstelen met die ontwikkeling. En dat zij um, zeer terughoudend zijn als het gaat om het inwilligen van dat soort verzoeken. <kijf> en met name ook omdat dat, Tot slot. Om, met name ook omdat het punt van dat uitzichtloos zo'n belangrijke rol speelt. Kijk, ik word dan eigenlijk als. Ik ben arts, ik ben medicus, dan zou ik dus eigenlijk mee moeten gaan in het feit dat, laten we zeggen, de maatschappij het zo geregeld heeft dat een dergelijke vrouw dus eigenlijk voelt niet meer welkom te zijn. Mm -hmm. En dan moet ik, laten we zeggen, het probleem op gaan. Nee, u zegt, dat zouden we niet moeten doen. Nee. Dat wilt u toch ook niet aan mij vragen? Nee, doe het toch? niet. Zeker nee. niet. Wees gerust. Nou. We gaan naar onze Dichter bij de Dag. En dat is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Hoi. Wat is jouw gedicht? Vlinders en modder. Wij weten niet van de problemen onder de modder. Van partijen aan elkaar vast. Het net moet dichter rond het afvalputje van het levenseinde. De schraalte in de oudere zorg. Ondertussen jagen de politici op elkaar, lossen de problemen op met nederigheid, gebaren die gemaakt dienen te worden. Gelukkig vliegt er een vlinder uit een exotisch oord door ons land. Hoog op de lijstjes zweeft ze, ontspant de strakke noordelijke heupen, maar koopt gelukkig ook gewoon bij de HEMA. Ja, en dit gedicht vlinders en modder is straks na te lezen op onze website ditistedag.nu.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 Ja, u hoort collega Paul Keurpshoek vanaf het eiland Lampedusa. Hij is daar en straks na drie uur horen we zijn reportage. Voor nu, hartelijk dank aan Marie Verheij. We hebben met haar gepraat over Maxima, Hilene van Tiel, ethica. Over de gezamenlijke euthanasie van een Belgisch echtpaar. Afsjeen Ellian, eh, columnist voor Elsevier, zeggen we er maar een keer bij. Want daar eh, stond de column op op de site van Elsevier waar we het over gehad hebben. En eh, Rudy Westendorp, hoogleraar oudere geneeskunde Alle, heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit programma. We gaan luisteren naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo.